7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Het Shiïtische blok in Irak wil vervroegde verkiezingen. Dodent al Filipijnen bijna 1500 en eerste Arabische waarnemers in Syrië. <tomst>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 Sinds het vertrek van de laatste Amerikanen uit Irak vorige week is het geweld er fors toegenomen. Daarbij zijn bijna 100 doden gevallen. Het dodental van de tropische storm Washi op de Filipijnen is gestegen tot 1453. De kustwacht heeft de afgelopen 24 uur weer tientallen lichamen uit zee gehaald. De tropische storm trof de Filipijnen anderhalve week geleden en ging gepaard met overstromingen en modderlawines. Er zijn nog honderden vermisten en zo'n 60.000 mensen zijn dakloos geworden door het natuurgeweld. Volgens de Verenigde Naties hebben bijna een half miljoen mensen behoefte aan hulp.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 In een flat in Beverwijk zijn gisteravond twee mannen zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Wie het zijn, is nog niet bekend. De politie rukte met diverse eenheden uit naar de flat in Beverwijk. De dader of daders zijn voortvluchtig. De lancering van een Nederlandse communicatiesatelliet gaat voorlopig niet door... vanwege de crash van een onbemande Russische raket afgelopen vrijdag. De satelliet van het Haagse bedrijf New Sky Satellites zou vandaag worden gelanceerd. Dat zou worden gedaan door de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos... vanaf de ruimtebasis Baikonur in Kazachstan. De oorzaak van de crash van de Russische raket is nog niet bekend. De lancering verliep goed, maar daarna ging het contact met de vluchtleiding verloren.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 In Nigeria is het gisteren opnieuw onrustig geweest. Volgens ooggetuigen werden in het noordoosten van het land... 30 winkels van christenen in brand gestoken. Er werd ook brand gesticht in de woning van een christelijke leider. Maar die werd snel geblust. Bij geen van de branden zouden doden of gewonden zijn gevallen. Op eerste kerstdag vielen in Nigeria zeker 35 doden. De meeste bij aanvallen op kerken. De verantwoordelijkheid voor die aanslagen... werd opgeëist door de extremistische moslimorganisatie Boko Haram. Shell zegt dat het lek in een pijpleiding voor de kust van Nigeria onder controle is... en dat de olievlek de kust niet zal bereiken. Het lek werd een week geleden ontdekt. De leiding tussen een drijvend productieplatform en een olietanker bleek te zijn gebroken. Sindsdien is meer dan 6 miljoen liter olie de zee ingestroomd. De olievlek draait zo'n 120 kilometer uit de kust van Nigeria... Naar de oorzaak van de breuk in de pijpleiding wordt nog onderzoek gedaan. Tijdens het opruimen van de olie werd een ander lek ontdekt. Ook de olie uit dat lek wordt opgeruimd. Op het vliegveld van Buenos Aires is een koffer gevonden met daarin 247 levende dieren, waaronder giftige slangen. Een Tsjech van 51 probeerde met de koffer in te checken voor een vlucht naar Madrid. Toen de bagage door de scanner ging, zagen bewakers beweging in de koffer. Onder de honderden reptielen en andere dieren in de koffer waren ook een paar zeldzame en beschermde soorten. Twee reptielen waren al gestorven door gebrek aan zuurstof. De Tsjech is aangeklaagd voor poging tot smokkel. Hij kan tien jaar cel krijgen. Dan is weer nog, overwegend bewolkt. Maar in het zuidoosten komt af en toe de zon door. In het noorden kan het hier en daar een beetje regenen. En het wordt een graad of negen. Morgen begint met dat zon. Later bewolking en wat regen. Het wordt ongeveer acht graden. Vanaf donderdag neemt de wisselvalligheid verder toe. Het blijft vrij zacht.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 Kijken dus. Altijd wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een heel goeiemorgen. Het is dinsdag 27 december. De positieve kant van de crisis. De autoverkopen lopen terug en om dat te voorkomen wordt er meer reclame gemaakt. Goeie zaak voor de reclamebureaus. Ontwikkelingen in Noord-Korea. De topman van Hyundai komt op bezoek. Maar we beginnen in Nigeria. Want daar blijft het onrustig. In het noordoosten van het land zijn zo'n 30 winkels van christenen in brand gestoken. Nigeria kampt uh, in toenemende mate met geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Afgelopen weekend pleegde de groep aanslagen in de buurt van de hoofdstad Abuja en de stad Jos. Vooral kerken waren het doelwit. Bij de aanslagen kwamen zeker 32 mensen om het leven. Afrika-correspondent Koert Lindijen. Koert, uh, kerst en aanslagen op kerken, dat kan geen toeval zijn. Zwarte kerstmis gingen de feestdagen in, uh, in Nigeria heten. Bij een serie goed gecoördineerde aanvallen op verschillende doelen in het land, waaronder op kerken, kwamen tenminste 35 mensen op, de, om. De meeste slachtoffers vielen in een stadje dat heette Madalla. Het ligt vlak bij de hoofdstad Mabuja, Abuja in een kerk, vond daar de aanslag uh, plaats. Net toen de priester wit poeder uitdeelde als symbool voor de viering van de geboorte van Jezus Christus, toen ontplofte er een gigantische bom en vervolgens vroegen gewonde kerkgangers aan de priesters om voor hen te bidden. Voordat ze zouden gaan sterven. Ook bij andere kerken. Uh, zei de Boko Haram uh, terreur. En er is een duidelijke poging van de radicale secten. om de haat. Uh, om haat te zaaien. Uh, tussen christenen en moslims. in uh, Nigeria. Een land van twee goden. Een land waar de islam de meerderheid heeft in het noorden. en de meeste zuidelingen christenen zijn. Ja. En het lijkt erop alsof ze steeds actiever worden. De overheid Delft, het onderspit, mag je vaststellen na deze aanslag uh, de afgelopen paar dagen. Vorig jaar vielen er 32 doden rond Kerstmis bij dergelijke aanslagen, toen in de stad Jos, uh, Ook op christelijke doelen. Dit keer waren de acties aangekondigd en de overheid deed niets. Of kon niets uh, doen. Nou, dat heeft vele Nigerianen uiterst, uiterst verontrust. Want het beeld ontstaat van een machteloze overheid. En een in kracht, en een aan kracht groeiende terreurbeweging. Een terreurbeweging die overigens steeds sterkere relaties onderhoudt. met Al-Qaeda in de Sahara. en met Al-Shabaab, uh, een terreurbeweging uh, in, uh, in Somalië. Ja, maar jij zegt het is aangekondigd. De overheid deed er niks aan. Hoe kan het dan dat die overheid er niks aan deed? Het is natuurlijk een uiterst gecompliceerd uh, probleem met verschillende dimensies. Uh, als, als eerste de, de, de veiligheidsdimensie, de militaire zijde. De regering heeft begin deze maand de militaire uh, uitgaven verhoogd tot 5,5 miljard dollar. Een gigantisch bedrag. 5,5 miljard dollar. Uh, maar dat heeft vooralsnog de effectiviteit tussen de veiligheidstroepen, uh, de verschillende armen van het veiligheidsapparaat niet verhoogd. Integendeel, tegendeel het is concurrentie tussen die verschillende armen van het veiligheidsapparaat wie het meeste van die 5,5 miljard dollar gaat krijgen. Nou, dan heb je natuurlijk uiteraard de politieke kant. Jonathan, good Jonathan, de president van Nigeria, komt uit het zuiden, is een christen en het is voor hem heel moeilijk om in dat islamitisch Noorden om handelingen te beginnen met uh, Boko Haram. Bij de verkiezingen eerder dit jaar, toen Jonathan won, braken de gigantische rellen uit in het Noorden en Jonathan kreeg nauwelijks stemmen in het Islamitische Noorden. Dus politiek heel moeilijk. En dan ten slotte uiteraard het sociale aspect. Uh, het noorden van Nigeria is straatarm. Het meest arme gebied van het hele land. En om ja, dan die, al die problemen samen, vooral het sociale probleem, op te lossen, op korte termijn kan Jonathan daar niet snel iets aan Nee, en ondertussen de bevolking zelf, daar neemt de angst toe, lijkt me zo. Niemand doet iets voor ons. We zijn niet meer veilig in Nigeria, riep een vrouw uh, gisteren na de aanslag uh, in Man uh, Mandala op die kerk. Nou, geen vertrouwen meer in de overheid, Angst, dat is precies wat Boko Haram wil met deze acties. Dat is precies wat de terreurorganisatie nastreeft met zijn, angst, uh, met zijn acties. Angst en chaos, waaruit iets prachtig nieuws moet komen. En dat prachtige nieuws, dat is, als het om Boko Haram gaat... de stichting van een islamitische staat in Nigeria. Dankjewel, Koert Lindeijer, vanuit Kenia. Burgemeester Wolfson van Utrecht laat een onderzoek doen... naar de mogelijke mishandeling van oud-profvoetballer Edu Nadal. De gehandicapte Nadal zegt dat hij op kerstavond... door twee agenten uit zijn busje is getrokken... en op hardhandige wijze is gearresteerd. Ik werd in feite over de straat gesleurd... De auto in, in elkaar geslagen. Ik klem gezet in de auto nog eens keer. Toen ik bij het kwam, toen hebben ze me gewoon letterlijk gewoon eruit geschopt. Dat ik gewoon met mijn gezicht weer op de stenenvloer kwam. Bloedneus. En de agenten staan maar gewoon, de collega's staan maar gewoon te kijken. En, en die, die zeggen niks. Die corrigeren niet van, jongens, wat jullie mee doen? Ik geef gewoon aan dat ik geen handicap ben. Dat ik niet uit de auto kan stappen... Als die handboeien achter mijn rug is. De twee agenten arresteren Nantal omdat ze hem verdachten van een inbraak. Nantal was eind jaren tachtig een van de weinige overlevenden van de vliegramp met Surinaamse voetballers. Hij hield daar een gedeeltelijke dwarslezie aan over. Nantal over de arrestatie. Ik denk dat hij dacht dat hij de juiste uh, uh, zeg maar, uh, persoon te pakken had. En op basis van het signalement had hij de juiste persoon. En hij dacht, nou, klaar. Nanlal bracht de kerstnacht in de cel door. Vandaag wil hij aangifte doen tegen de agenten vanwege mishandeling. Burgemeester Wolfson van Utrecht wil exact weten wat er is gebeurd. Achteraf is nu gebleken dat hij gewoon bij zijn dochter spullen ophaalde. En dat hij niet geen verdachte op dit moment meer is. Nou, als dat nu vaststaat en tegelijkertijd hij stelt dat hij ernstig is ja, mishandeld door de politie... of dan denk ik maar één ding... Die moet heel precies even door onafhankelijke mensen van die opsporing worden uitgezocht. Wat is hier precies gebeurd? De kwestie is extra pikant, omdat Nandlal oud gemeenteraadslid is in Utrecht. Voor de partij Leefbaar Utrecht. En hij en Wolfson elkaar kennen. Wolfson heeft bewust geen contact met hem gezocht. Ik heb hem vandaag niet gebeld. Uh, ik dacht even uh, om het te doen. Ik dacht, ja, dan ga ik, omdat het al besloten was. Om dat onderzoek te gaan doen. De politie heeft hem wel contact met hem gehad. Ik wil op geen enkele wijze, nog de agenten, nog hem even spreken op dit moment. En ik wil op geen enkele manier de indruk wekken dat ik dat onderzoek daar wil beïnvloeden. Dus even nu moeten de onderzoeksmensen hun werk doen. En dan wachten we de resultaten daarvan af. En dat onderzoek waar de burgemeester het over heeft... wordt verricht door een afdeling van de Utrechtse politie... die niet betrokken is bij de arrestatie. Terwijl de eerste waarnemers van de Arabische liga in Syrië zijn aangekomen... blijven Syriërs de grens met Libanon oversteken. Ze zijn op de vlucht geslagen voor het geweld van het Syrische regeringsleger. Onder de vluchtelingen zijn veel gewonden. Correspondent Sander van Hoorn bezocht een Limanees ziekenhuis... waar die gewonde Syriërs worden opgevangen. Er zijn meerdere plekken waarop de vluchtelingen de grenzen overkomen, van Syrië naar Libanon. In de BK-vallei, de oostgrens, en in de noordelijke punt van Libanon. En daar worden ze ook allemaal opgevangen, ook gewonden worden daar verpleegd. Maar er zijn gewonden die durven dat niet aan. Ze zijn bang voor de Libanese en de Syrische geheime dienst die samenwerken... en die natuurlijk op die plekken waar veel vluchtelingen zijn ook een kijkje komen nemen. En dus gaan ze verder naar Tripoli, Trabloes, in het noorden van Libanon. Er zijn geen harde cijfers, maar medewerkers van de VN hebben het idee... dat er steeds meer gewonde mensen de grens overkomen de afgelopen tijd... en dat de verwondingen ook steeds zwaarder worden. Maar, zegt de directeur van het ziekenhuis... de mensen die zo zwaar gewond zijn, die komen hier niet eens. Die zien we niet eens. Die redden het gewoon niet. De persoon he die in zijn zal zeker Hij niet hospital What's Wat in Syrië, is uh, niet een uh, civil war... It's more than that. It's een massacre going on there. Het is geen burgeroorlog, zegt hij. Het is een slachting die wordt aangericht onder de Syrische bevolking. Nee. Welkom in Syrië, zegt de directeur als we op een afdeling van het ziekenhuis komen waar alleen maar Syriërs liggen. Mannen die zitten op de gangen. Als we met ze praten buiten de microfoon om, natuurlijk, blijkt dat het heel veel gedeserteerde militairen zijn. Ze vertellen waar ze gediend hebben en wat ze moesten doen schieten bijvoorbeeld op demonstranten, eerst op de benen. Op dat moment, zegt er eentje, schoten we over de hoofden van de mensen heen. Vanaf dat moment kwam de geheime dienst en die hield ons onder schot... omdat we niet deden wat we moesten. Op dat moment, zegt hij, besloot ik om te vluchten. Alles in dit ziekenhuis moet dus geheim. Het staat op, in een deel van Tripoli, een stad in het noorden van Libanon... waar men zich veilig waant, omdat de bevolking in dat deel van de stad... achter de demonstranten staat. Maar ook nu moeten ze nog voorzichtig zijn... En dat ik nu toegelaten word, dat ligt eraan dat ze een verhaal willen vertellen. Ze hebben namelijk ook twee kinderen op de verdieping liggen. Een jongetje van ik denk een jaar of tien ligt met een schotwond in zijn been. En die liep die op, wordt verteld, toen hij de grens probeerde over te vluchten. Toen werd hij dus beschoten. En een meisje heeft nog altijd een scherf in haar hoofd van een granaat die op haar huis kwam. ثابتون الخزيفة الام انقصت اجره تقريبا راح تنقص ze was dus in huis toen die granaat erop terecht kwam. Ze is naar het huis van de buren gegaan, vertelt inmiddels de oom. En daar is ze opgevangen. Maar in dat huis van de buren, zoals in zoveel huizen in Homs... hebben ze geen water, geen elektriciteit. Het is daar koud, ze hebben er bijna niks. En dus ook geen goede medische zorg. Een dokter heeft er nog wel even naar gekeken. Maar ze moest naar Libanon om echt geopereerd te worden. Daar wordt ze inmiddels onderzocht door een arts. Hij doet de lange haren van het vijfjarige meisje opzij... en probeert de plek te vinden waar die granaatscherf dus in het hoofd... Zit. We hebben duizenden trucs moeten uithalen om haar hier te krijgen, zegt de oom inmiddels. Dit is dus wat het is in Syrië, zegt hij, een bloedbad. Onschuldige kinderen worden verwond en gedood. Gedurende het gesprek wordt de man steeds bozer en zijn vrouw, de tante van het meisje, die wordt steeds ongeruster. Ze is bang, niet zozeer voor haarzelf en voor de lange arm van de Syrische geheime dienst, nee, ze is bang voor de familie die nog in Syrië is. Als ze herkend worden, dan loopt de familie in Syrië het grootste gevaar. Help people in Syria. Straks, de verkoop van auto's is afgelopen jaar flink gegroeid. Vooral kleine auto's doen het goed. Files, die zijn er niet door grote en kleine auto's. Ze kunnen allemaal doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 wel lekker wakker worden op die derde kerstdag. Kortje, somebody that I used to know. Over een paar dagen zal de Nederlandse autobrans bekendmaken... dat 2011 een recordjaar was. Maar het nieuws lijkt mooier dan het is. Er werden vooral veel kleine auto's verkocht. En die leveren weinig op. Daarnaast moeten automerken erg veel moeite doen... mensen te verleiden tot aankoop. Ze hebben dit jaar meer geadverteerd. Maar pas in crisistijd wel de toon aan. Dat ontdekte onze verslaggever Louis Dekker. Automerken zijn het hele jaar al bezig met een reclamebombardement... in kranten, tijdschriften op internet en het meest opvallend op radio en tv. Je betaalt nu de helft en de rest begint 2014. Zonder rente. Klinkt goed toch? In de afgelopen maanden spelen ze vooral in op de economische malaise. Geniet! Nu vanaf 7250 euro. In economisch barre tijden is het moeilijk om consumenten te verleiden tot een dure aankoop. En dat geldt zeker voor auto's. Op een nieuwe auto moet je de eerste jaren immers flink afschrijven. En ja, dan kan een consument al snel besluiten dat zo'n nieuwe auto zonde is van het geld. Consumenten die zullen altijd afwachten. En dan merken we ook dat als ze kopen, dat ze meer nadenken over hetgeen wat ze kopen. Maar Martin Loedeman van Suzuki. Hoe krijg je automobilisten in een recessie zover dat ze hun oude beestje toch inruilen? Dat is geen gemakkelijke opgave, maar de autobranche heeft er iets voor verzonnen. Uitgestelde betaling. Betaal nu een paar duizend euro en over een paar jaar de rest. En met onze 50-50 actie betaalt u voor displays nu vanaf 4.349 euro. En de andere helft was over twee jaar. Zonder rente. Al onze collega-merken zijn ook met aanbiedingen bezig. De hele markt staat onder druk en daarom komen er meer activiteiten. En moet je ook acties voeren. Een financieringsconstructie noemen ze dat. Een financieringsconstructie waarbij we een uitgestelde betaling hebben... Uh, van twee jaar tegen 0% rente. Bas Wiebier van Hyundai. Kijk, het belangrijkste is denk ik dat mensen in economisch moeilijke tijden... een stukje zekerheid zoeken. Er is altijd een soort angst, een soort risicogevoel. En dat risicogevoel kan je met dit soort aanbiedingen een beetje wegnemen. Een beetje? Een beetje. Ja, want je schuift natuurlijk een beetje de ellende voor je uit. Nou, dat is niet zo. Want ik denk wel, als je niet een auto je kan veroorloven... dat je ook in zo'n constructie niet instapt of dat niet wilt. Ik geloof dat heel veel mensen nog steeds voorzichtig zijn... en het geld op de bank hebben of het zicht hebben op het geld... en daarin niet echt uh, extra risico gaan lopen en te veel gaan lenen. Maar denk je ook dat je nog heel lang moet doorsparen? Stop dan nu maar met denken. En als je dan kijkt naar al die financieringsconstructies... want er zijn er een heleboel... hebben wij gekozen voor een uitgestelde betaling met een doorlopend krediet. Zonder rente. Dus ook geen extra kosten. Niet verkeerd, hè? Aan het eind van de rit kunt u boetevrij aflossen... maar u kunt ook doorfinancieren tegen een hele aantrekkelijke rente. Er was in het verleden in de pers wel eens van ja, maar je krijgt wel uitgestelde betaling. Maar daarna dan ga je voor uh, hele hoge rentepercentages uh, pakken ze dat weer van ja af. Voor 20% het schip in. Ja, en wij hebben nu gezegd nee, het is bij ons niet alleen uitgestelde betaling. We hebben ook gewoon aan het begin van het verhaal al meteen die hele redelijke uh, lage rente die je daarna moet gaan betalen in de communicatie opgenomen. Bijna alle grote automerken hebben dergelijke financieringsconstructies. En dat leidt tot opvallende commercials, zoals die van het Japanse merk Suzuki. Met onze 50-50-actie betaalt u voor die leuke auto nu vanaf 3.999 euro. Als je met een half oor luistert, kun je je oren niet geloven. Want een auto voor nog geen 4.000 euro, dat kan niet waar zijn. En dat is ook niet waar. 3.999 euro. En de andere helft pas over twee jaar. En door op deze manier te communiceren, heb je de aandacht in de hoop dat mensen dan over je merk gaan nadenken... dat anders misschien niet hadden gedaan. Let op, geld lenen kost geld. Wat we niet willen is dat mensen te veel financieringslast op hun nek gaan halen... waardoor ze in de problemen komen. En we zien dan eh, daarvoor zelf ook wel een zorgplicht... dat mensen niet eh, in de verleiding komen om meer te gaan lenen... dan dat ze misschien eh, van plan waren te doen. We willen niet iets verkopen waar ze later spijt van krijgen. Nee, we willen een langere relatie met ze opbouwen. Dat draait allemaal om vertrouwen creëren en ja. mensen over een drempel heen tillen. Ja. Maar maakt u het niet te makkelijk voor mensen? Mijn moeder zei altijd, je moet het geld pas uitgeven als je het hebt. En daar zit natuurlijk best wat in. Ja, maar de financieringsregels met de BKR en de AVM zijn zo streng... dat het eigenlijk bijna nooit voorkomt dat er een auto terug moet... of dat er iemand in de problemen komt. Nee. Dat gebeurt niet vaak. En met onze 50-50-actie betaalt u voor die stoere SX4 nu vanaf 8.985 euro. Niet verkeerd, hè? En de andere helft pas over twee jaar. Zonder rente. Zonder rente. Dus ook geen extra kosten. Nu vanaf 3.999 euro en de andere helft begin 2014. Let op. Geld lenen kost geld. De bijdrage was van Louis Dekker. Dan oh, hoor ik toch zomaar de postbode aankomen. Gisteren hebben we al nieuwjaarskaart ontvangen uit Frankrijk en uit Duitsland. Nou, even kijken uit welk Europees land we vandaag post krijgen. Nieuwjaarskaart uit Roemenië. Beste vrienden in Nederland. De feestdagen hier in Roemenië zijn als gebruikelijk een periode... om terug te kijken op hoe beroerd ook dit jaar weer was. Het is nooit goed of het deugt niet. Vier jaar geleden werd Roemenië lid van de EU. En als je de statistieken bekijkt... heeft de markteconomie hier veel goeds gebracht. Maar kom dan maar eens om. In het noordoosten of het zuidwesten van het land... waar de mensen nog niet een kwart van het Europese gemiddelde te besteden hebben. Pas na een paar glazen tsoeiken prijzen ze zich hier gelukkig... dat sommige regio's bij de buren in Bulgarije nog slechter af zijn. Europa en Roemenië, het blijft een ongemakkelijk onderwerp. Natuurlijk, als je de dames en heren politici mag geloven... dan is Roemenië een gewaardeerd lid van de EU. Maar de Roemenen weten dat hun land wordt beschouwd... als het corrupte armenhuis van Europa. Jullie herinneren je waarschijnlijk nog wel... dat Roemenië in september de grenzen sloot voor Nederlandse bloemen. Er zouden schadelijke beestjes in zitten... Onzin natuurlijk. De regering stelde eindelijk eens een daad tegenover de grenzeloze arrogantie in het Westen. Als wij geen lid kunnen worden van Schengen, het gebied in Europa waar geen paspoortcontroles meer zijn, dan houden jullie je bloemen daar maar. Niet dat het veel uitmaakt, want de gemiddelde Roemeen kan zich die chique Nederlandse rozen al lang niet meer veroorloven. Soms moet ik wel lachen om de originele manieren waarop ze in Boekarest de bodemloze put van de overheidsuitgaven proberen te dempen neem de duizenden waarzegsters in dit extreem bijgelovige land. Die moeten belasting gaan betalen. Sterker nog, ze worden beboet als hun voorspellingen niet uitkomen. Dat ontlokte opperwaarzegster Bratare Bouzea... de reactie dat ze de waarzegsters niet de schuld moeten geven... maar hun kaarten. Typisch Roemenië, het land van Dracula. Overigens, mogen jullie de kerst al gehad hebben? Wij hebben het hier nog te goed. Roemenen zijn christelijk orthodox... en die vieren de geboorte van Jezus pas in januari. Wat in het vat zit, verzuurt niet, zullen we maar zeggen. Hartelijke groet, David-Jan. David-Jan, Godverwoog was dat. Onze website, daar kunt u de kaart nog eens een keer teruglezen. En u kunt u ook nog een keertje beluisteren. De groeten dus van David-Jan. Leaseplanbank geeft tijdelijk 0,5 extra rente. En u mag zeggen hoe lang u daarvan wilt profiteren. Eén jaar, twee jaar, misschien wel vijf jaar lang.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 Radio 1, het NOS-journaal. Het dodental van de storm in de Filipijnen blijft stijgen... en het geweld in Nigeria laait op. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het dodental van de tropische storm op de Filipijnen is gestegen tot ruim 1450. De storm Washi trof de Filipijnen anderhalve week geleden. En ging gepaard met flinke overstromingen en modderlawines. Er zijn nog honderden vermisten en zo'n 60.000 mensen zijn dakloos geworden. De Verenigde Naties zeggen dat bijna een half miljoen mensen snel hulp nodig hebben. In Nigeria is het gisteren opnieuw onrustig geweest. Volgens ooggetuigen werden in het noordoosten van het land winkels van christenen in brand gestoken. Op eerste kerstdag vielen Nigeria bij aanvallen op kerken 35 doden. De verantwoordelijkheid voor die aanslagen werd opgeëist door de extremistische moslimorganisatie Boko Haram. Die tot zorg van veel Nigerianen toeneemt in kracht. Correspondent Vorig jaar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 In Irak wil het politieke blok van de voormalige opstandelingenleider Muqtada al-Sadr vervroegde verkiezingen uitschrijven. Volgens al-Sadr is dat de enige manier om de politieke onrust in Irak op te lossen. Spanningen daar zijn hoog opgelopen sinds de Shiïtische premier Maliki de arrestatie heeft bevolen van de Soenitische vicepresident Hashemi. En Maliki zegt dat Hashemi een doodseskader leidt. Onrust in Irak komt een week na het vertrek van de laatste Amerikanen uit het land. Bij aanslagen zijn sindsdien bijna 100 mensen omgekomen. Gisteravond in Beverwijk is een schietpartij geweest. Die hoort de politie. Gisteravond is er even voor half twaalf een, een schietincident geweest in een woning in Beverwijk. Daarbij zijn twee mannen gewond geraakt. Zij zijn overgebracht naar een ziekenhuis, allebei. En wij zijn uiteraard een uitgebreid onderzoek gestart naar dit uh, incident. En dat is nog aan de gang, dat onderzoek in Beverwijk. Politie houdt onder meer buurtonderzoek en de dader of daders zijn voortvluchtig. En in Oxford Street in Londen zijn gisteren kort na elkaar twee jongens neergestoken. Een 18-jarige jongen kwam erbij om het leven en een man van 21 raakte gewond aan zijn been. Op tweede kerstdag zijn alle winkels open in de Londense binnenstad, dus er zijn ook heel veel getuigen, zegt de politie. This is probably the busiest place in the United Kingdom right now on the busiest shopping day. And uh, so it's been difficult really for us just to piece together what's happened. But uh, of course, the flip side of that is we have probably more witnesses than we normally have, and I'm very much looking forward to them coming and speaking to us. Die betrokken jongeren komen waarschijnlijk allemaal uit dezelfde Londense wijk. politie heeft 14 mannen aangehouden, in verband dus met die steekpartijen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is op dit moment overal bewolkt en droog. Er staat een stevige westenwind en de temperatuur ligt rond 9 graden. Vanochtend blijft het overal bewolkt en zeer plaatselijk kan er een beetje motregen vallen. De wind zwakt in de loop van de ochtend af en draait tegelijkertijd naar het zuidwesten. Vanmiddag is die zuidwestenwind zwak tot matig van kracht. Het blijft ook vanmiddag meest bewolkt. Misschien dat later in het uiterste zuiden de zon nog even doorbreekt, maar de kans hierop is vrij klein. De middagtemperatuur ligt vandaag rond 9 à 10 graden. Nog steeds zeer zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht dan klaart het geleidelijk steeds meer op en koelt het af naar een graad of 4 à 5. Morgen woensdag raakt het overdag bewolkt en volgt er in de middag regen. Er staat opnieuw een stevige zuidwestenwind en het wordt daarbij zo'n 8 graden.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 De mensen die van dieren houden. Ouderwets lachen met de klucht inspecteur Vlijmscherp. eva Liese Geerlings speelt Annie beste breurtje. Aangenaam. En dit is mijn echtgenoot Geert. Ze ruikt overal onraad. Tot overmaat van ramp is die ook nog vergeten waar die mijn sleutels heeft gelaten. Lach mee met de vrienden situaties waarin ze terechtkomt. Zaterdag 31 december om half tien. Bij Max op Nederland 2. B.A.V.A.R. vind je bij de speciaalzaak bij jou in de buurt. -A -A, de mensen die van dieren houden. Of kijk op B.A.V.A.R....NL. DNOs het Radio 1 Journaal. President Obama besteedt deze kerstvakantie wel bijzonder veel aandacht aan de militairen. Op Hawaii, waar de Obama's nu vakantie houden, gaan ze naar een legerkapel. De president belt militairen op om ze persoonlijk te bedanken voor hun diensten. De president laat geen gelegenheid passeren om de Amerikanen eraan te herinneren... dat hij veel troepen vervroegd heeft teruggehaald uit Irak. Ook Michelle, zijn vrouw, is gemobiliseerd om deze boodschap uit te dragen. This holiday season at the White House... We wanted to show our thanks with a very special holiday tribute... to some of the strongest, bravest and most resilient members of our American family. The men and women who wear our country's uniform... and the families who support them. President Obama doet zijn wekelijkse video- en radiopraatje altijd alleen. Maar niet met kerst. Dit weekende schoof Michelle ook aan... om de dapperste mensen van het land te bedanken. Onze mannen en vrouwen in uniform. En hun families. Obama kopt hem dan verder in. In feite zegt hij... ...mijn cadeau aan jullie is een kerst thuis. De president weet dat deze boodschap het electoraal goed doet. En dat is niet onbelangrijk, want het zijn volgend jaar presidentsverkiezingen. Maar feit blijft, Obama heeft ervoor gezorgd... ...dat veel troepen hun uitzending vroegtijdig konden beëindigen... ...om op tijd thuis te zijn voor het kerstdiner... Dat geluk had ook een eenheid militaire politie uit Fort Bliss in Texas. Thuis met kerst, voor velen was het een complete verrassing. Did you expect it to be home with Christmas? Was that? No sir, not at all. <laughs> not at all. <laughs> That's a big surprise then, eh? Oh, Very. is a huge surprise for us, yes, sir. That... Present of the president? Or... <laughs> yes, sir, we will say so. <laughs> yes, sir. <laughs> Cadeautje van de president? Ja, laten we het daar maar op houden. Niet alleen veel Amerikanen zijn opgelucht dat Irak is afgelopen. Ook de Nederlandse Marianne Hewey. Ze komt uit de buurt van Eindhoven en woont naast Fort Bliss. En het is niet zo gek dat Marianne hier woont... want die is getrouwd met een Amerikaanse militair. Uh, Christopher Hewey. Hoe, uh, hoe lang was jij in Irak? Twaalf maanden. Twaalf maanden Irak en augustus 2010 teruggekeerd. Alweer een tijdje geleden. Jan, het is nu zo'n beetje helemaal afgelopen met die oorlog. Laatste troepen komen nu thuis. Hoe opgelucht ben jij dat het nu echt is afgelopen? Ja, het is voor mij natuurlijk super. Ik bedoel, dan hoef ik niet meer heel erg bang te zijn... dat hij binnen nu en korte tijd terug uitgezonden wordt. Ja. Nederlanders kennen het natuurlijk ook, het, het uitzenden. Wat is nou het verschil als jij het hier vertelt aan je vrienden... dat je, dat je man is uitgezonden en, en in Nederland... Nederlanders zijn heel erg nuchter. En um, die zeggen vooral, goh, ja, je, wist dat het zou, je wist dat het zou gebeuren. Je wist dat het zou kunnen. Um, hoort erbij. Amerikanen daarentegen die, um, die zijn iets, iets zachter daarin. Die, dus die zullen zeggen well, goh, wat vervelend voor jou? Is er iets wat ik kan doen om je te helpen? Hoe steunen jullie vrouwen elkaar hier onderling? Volgens je woont ongeveer op een legerbasis natuurlijk. Ja, daarom. Dus je loopt snel even bij elkaar binnen. Je kunt gewoon. Iedereen, iedereen die op die plaats woont, weet wat er aan de hand is. En iedereen heeft het ooit meegemaakt. En dat is gewoon een heel erg groot verschil. Dat is heel fijn. Ze bellen, ze komen op bezoek. Van, hey goh, heb je misschien mee te gaan eten? Dat soort, uh, dat soort dingen. Dat is gewoon heel erg fijn. En als, als Nederlandse, je bent geen Amerikaanse. Hoe kijk je naar die oorlog? Ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik kijk nu op een hele andere manier naar de oorlog. Ik kijk nu vanuit, vanuit Amerikaanse perspectieven, vanuit, Ameri vanuit het Amerikaanse leger. En ik probeer dat voor mezelf te relativeren. Maar dat is heel erg moeilijk, want je zit er gewoon middenin. Je, je bent er zelf deel van. Dus het is gewoon heel moeilijk voor mij om daar als buitenstaander naar te kijken, om daar naar te kijken, zoals ik daarna keek, als Nederlandse, voordat ik hem leerde kennen. Is je mening veranderd dan, denk je? Nee, ik denk niet dat mijn mening daarin hard veranderd is. Maar mijn openheid daarin is wel hard veranderd, want hoe, het, hoe ik het ook ben of keer. Mijn man vecht voor het Amerikaanse leger. En zij hebben bepaalde doelen voor ogen. En ik kan niks anders doen dan hem daarin steunen. Wat mijn eigen ideeën daar dan ook bij zijn. Het was echt een geweldige show hoe ze binnenkwamen. Muziek, lichten, rook kwamen statig binnen Tientallen soldaten. Jij hebt ook zo'n zo thuiskomstceremonie meegemaakt. Dat is een geweldig theater. Wat, wat vond je daarvan als Nederlandse? Ja, bizar. Uh, ik moet zeggen, daar sta je dan als, als nuchtere Nederlandse... tussen Amerikanen met spandoeken. Maar het was vooral heel bizar. Ik, uh, ze beginnen het Amerikaanse te spelen. Iedereen draait zich richting de vlag. Dat kon ik nog. Iedereen zijn hand op hun hart. En dat ging voor mij net even iets te ver. Dus dan sta je daar... Je brengt respect op, maar nee, het zal voor mij, ik zal nooit ook echt naar het volkslied kunnen luisteren met richting de vlag, mijn hand op mijn hart. Ik bedoel, ik ben en blijf Nederlandse. Marianne hey, hey, wie was dat. Wessel de Jong sprak met haar. Een groep van 16 Somaliërs heeft een tentenkamp neergezet voor het uitzetcentrum in Ter Apel. De groep illegale is wanhopig op zoek naar woonruimte, want een terugkeer naar Somalië is niet mogelijk. Actie is bedoeld om een oplossing te forceren. Verslaggever Matthijs Holtrop nam een kijkje. Ja? Waar do you sleep? And uh, yeah, this, this one. I sleep, yeah. yeah I sleep. Uh, what do you have inside? Nothing, nothing. We have uh, only one blanket. We, we, we, we, we have two blankets. Can I see? Yeah, you can see hij zegt, we hebben helemaal niets. We hebben uh, twee dekentjes en dat is het. En ik kijk eens even binnen. Ja, we hebben geen meer dekentjes. Een vliesdekentje. En de wind staat er vol op, dus dat is uh, behoorlijk fris. We vragen hier een asylum. Vier jaar ago. And we leven, komen in vier jaar, vijf jaar, en after vier jaar en vijf jaar, diek ik als out. Deze meneer zegt dat hij vier jaar in een asielzoekerscentrum heeft gewoond en toen daar weer weg moest, vervolgens twee jaar op straat heeft gewoond en nu dan zo'n intrek heeft genomen in de tent, dus aan de ventweg bij de poort van het uitzetcentrum van Ter Apel. Because I don't have a choice at the place to live. You see, we we sleep here. It's cold. It's wind. So. We need helpen, dus dat is we... Ze can... have... zeiden, go out. Dus so ik zei, where can I live? Ze zeiden, we don't know. Deze mannen zijn uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar ze kunnen niet terug naar hun eigen land. Het land waar ze vandaan komen, Somalië, is nauwelijks een land te noemen. Want het wordt nauwelijks geregeerd. En er is een burgeroorlog gaande. Ja, er zullen we wel meer groepen gaan volgen als er geen oplossing komt, denk ik. Ja. U komt uit Emmen. U, u helpt hier de mensen. Wat, wat doet u? Uh, ja, in tentjes gaan staan nu. <laughs> ja. Is, ik heb zelf eerst thuis opgevangen en het werd zo vol bij mij thuis. Dus er was geen andere oplossing dan, dan deze. Alle noodopvang is vol. Ja, het houdt ook een keer op. Je kan wel op, blijven opvangen, maar ze blijven uitzetten. Dus de, pla, de, de, is, ja, de, de herberg is vol af en toe. Ja, <laughs> hoeveel mensen had u thuis? Uh, ik heb een poosje met 17 mensen in huis gewoond. En dat, is nu, dat is nu wat verminderd, omdat we nu hier zijn gaan staan. Ja, ja. Dat is geen oplossing. Want nummer 18 moet je dan wel afwijzen, omdat je geen plek meer hebt. En dat wil ik eigenlijk niet. Nee, maar woont u zo groot dat u 18 of 17 mensen kan herbergen? Nou, Er lagen drie per slaapkamer en alles gestapeld en gedaan. En in de gang en, en in, in de kamer, overal. En dat houd ik erop. Voor de tentjes een groot blauw stuk landbouwplastic. Daarop nog een enkel luchtbed. Wat uh, plastic tassen met dus die ronde Turkse broden. En wat, en wat spullen. Er is nog wat eten, zie ik. Wat drinken. Ja, er is, nog, er is nog wat over en er wordt nog wat ge gebracht, heb ik begrepen. Dus het is, uh, dat komt vanzelf wel, denk ik. Ja. Tentjes zijn altijd welkom: ja. tentjes en slaapzakken en lampjes en ja, alles wat ons een beetje hier, het leven een beetje ja, leefbaar maakt voor zover mogelijk. Op televisie is iedereen welkom. Je houdt een actie voor Afrika en Somalië. Dat, daar is hongersnood en er wordt heel veel voor gedaan als het maar, maar ver van mijn bed is en niet, hier, niet in je eigen huis. En dat is het probleem hier. Ik denk dat er is heel veel show omheen En ondertussen komen de mensen hier en de gooien ze hier op straat. Dat is heel onlogisch. Dat is uh, voor mij ja, om, ja, onbegrijpelijk. Marianne Badhoren uit Emmen was dat. De IND, die verantwoordelijk is voor het uitzetbeleid... zegt dat deze groep van Somaliërs onderdak is aangeboden. Maar dat dat is geweigerd. De reden hiervoor is dat het ging om een aanbod van één nacht, zeggen de Somaliërs. En zij willen graag een structurele oplossing. Straks in Zweden kunnen eenzame ouderen een kleinkind huren. Het is geen verkeersinformatie. Het rijdt gewoon door overal op de weg. Grote auto's, kleine auto's. U kunt lekker uw gang gaan. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Aan de vooravond van de begrafenis van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il... lijkt de positie van zijn zoon Kim Jong-un zich te verstevigen. Volgens een gezaghebbende Noord-Koreaanse krant... heeft Kim de titel van hoofd van het Centrale Comité van de Arbeiderspartij meegekregen. Hoogleraar Korea Studies in Leiden is Remco Breukert nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat echt een titel om u tegen te zeggen? Op zich wel... Uh -huh. um, maar hij is wel een heel reis in titels. Dus of hij nog heel veel toevoegt, weet ik als ik eerlijk ben niet. Ja, want dat is de belangrijkste vraag. Is dit, kunnen we hier iets uit afleiden? Uh, tot op zekere hoogte wel. Het is wel duidelijk dat echt uh, alles zich concentreert rondom de persoon van Kim Jong-un qua opvolging. Ja, dat betekent dat hij echt ook wel de man is die zijn vader gaat opvolgen. Ja, daar lijkt alles wel naar te wijzen op dit moment. Ondertussen gebeurde er ook nog aan de baar van zijn vader belangrijke dingen. Want Zuid-Korea kwam met een afvaardiging. Ja, dat, dat is zeker heel belangrijk. Omdat die afvaardiging bestond uit de weduwe van de oud-president... en de bestuursvoorzitter van de grote multinationale Hyundai. Nou, ook de bestuursvoorzitter van Hyundai. Wat heeft hij daar te zoeken? Ja. Nou, haar man uh, en haar schoonvader, die beide overleden zijn, hebben heel veel te maken gehad bij de toenadering tussen Noord en Zuid, uh, al jarenlang. En Hyundai is het bedrijf dat het grote industriële complex in Noord-Korea uitbaat, in Kaesong, waar 50.000 Noord-Koreaanse arbeiders voor Zuid-Koreaanse uh, fabrieken werken. Op die manier. En, die, maar het feit dat hij dan langskomt, betekent ook dat die fabriek daar wel open blijft? Ja, ondanks alles wat er gebeurd is, die fabriek blijft rustig doordraaien. Dat is in het verleden ook al zo geweest. En um, sterker wat ik, wat ik vanochtend las, is dat op de terugweg, uh, nadat ze dus bijna langs de Baar waren geweest, hebben ze um, de voorzitter van het volksparlement van Noord-Korea ontmoet in Kaesong, in het industrieel complex. En wat daar besproken is, is niet naar buiten gebracht. Maar dat ze daar zijn geweest. Uh, met dus eigenlijk het formele staatshoofd van Noord-Korea ja, is erg ingewikkeld. Want de Kim Jong-un is niet het staatshoofd van Noord-Korea. Uh, dat is denk ik wel, uh, dat zegt wel wat over wat er in de toekomst uh, qua economische samenwerking uh, allemaal gaat gebeuren. Wat verwacht u dan dat er gaat gebeuren? Wat ik denk als de opvolging. Stabiel zou blijken te zijn. Dus dat de kans heel groot is dat er veel meer van dat soort complexen in Noord-Korea komen, waar Noord-Koreaanse arbeiders voor Zuid-Koreaanse fabrieken werken. Nou, dus dan krijg je eigenlijk de goedkope productie in Noord-Korea, dat wordt geëxporteerd ja. naar Zuid-Korea en Zuid-Korea verkoopt het weer in de rest van de wereld. Ja, en dat is voor, uh, voor de uh, multinationals in Zuid-Korea een, een hele mooie oplossing, omdat die met hoge lonen in eigen land kampen. Lage lonen zouden ook naast de deur zijn. De arbeiders spreken Koreaans, kennen de Koreaanse cultuur, hebben geen vakbonden. Dat is ook een, een bonus. En voor Noord-Korea zou dat toch wel een aanmerkelijke verbetering van de levensstandaard kunnen betekenen. Het is een soort win-win situatie. Ja, eh, al moet ik er wel voorzichtig in zijn. Want ik weet niet hoe lang zo'n situatie houdbaar is, omdat je. In feite spreekt het over een economische kolonisering van Noord-Korea. Ja. Door Zuid-Korea. Ja. Je kan zeggen, je houdt het systeem uit. Aan de andere kant kan je ook zeggen, je, je houdt in stand datgene wat er nog steeds is. Namelijk de onderdrukking van die mensen in Noord-Korea. Ja. ja, dat is, dat is inderdaad... Uh, okay. Ik denk dat alles op dit moment te prefereren is boven ineenstorting en zeker boven oorlog. Aan de andere kant, dit is, dit is zeker geen oplossing waar uh, die ideaal is. Want je houdt inderdaad een systeem in, in, in, sta, in stand wat je eigenlijk niet in stand zou moeten willen houden. Nee, dat, is, maar, dat is helemaal waar. Dat is de uh, verre toekomst, zal ik maar even zeggen. Nu even de nabije ja. toekomst. Dat is de begrafenis uh, uh, zelf. We hebben begrepen dat in ieder geval deze delegatie daar niet welkom bij is. Zijn er überhaupt ja. wel gasten uit het buitenland? Voor zover ik het begrepen, niet. Er, er zijn wel geruchten dat de uh, uh, Chinese leider voor Jintao... ...zou aanwezig zijn, maar dat is ook niet bevestigd voor de rest. Dus waarschijnlijk, en dat heeft Noord-Korea ook zelf gezegd... bij Londen van het Er ...zijn er geen buitenlandse, geen buitenlandse gasten aanwezig zijn bij de uitvaartsverrechtigheid. Nou, krijgen we de beelden van te zien? Ik kan me niet voorstellen dat het niet zal gebeuren. Als je ziet hoe eigenlijk alles, alle grote parades altijd zijn uitgezonden in Noord-Korea... ...ben ik ervan overtuigd dat dat inderdaad zal gebeuren, ja. En wat zien we dan? Um, ik denk, er is nog niks bekend hoor officieel. Noord-Korea uh, houdt de lippen stijf op elkaar. Maar ik denk dat het een, uh, een herhaling zal zijn van de begrafenis van Kim Il-sung. Of de uitvaart moet ik zeggen. Dus een, uh, een lange optocht van uh, uh, de overledene in, uh, in de glazen of de doorzichtige kist. door Pyongyang naar de, naar de laatste rustplaats, het mausoleum. Ja, echt groot en publiek langs de kant, wat uh, ja. massaal staat te rouwen. Ja, ik denk dat het een ontzettend uh, massale, heel sterk gegoreografeerde gegore ge uh, gebeurtenis zal zijn. Als we op het verleden mogen afgaan althans. Goed. We kijken naar de beelden. Morgen dus die uh, begrafenis of eigenlijk die uitvaart. Meneer ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan.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 Geen medelijden met Raccoon. No mercy was dat. Want we hebben nog een onderwerp voor u. Het werd bedacht door drie Zweedse studenten. En het is een groot succes. Het is een uitzendbureau voor nep kleinkinderen. Uitzendbureaus met kleinkinderen op afroep... die zijn nu over heel Zweden verspreid. En er zijn zelfs plannen om het idee naar het buitenland te exporteren. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton zocht de 82-jarige Sonja Kafling op... in het verzorgingstehuis in Stockholm. Het is nog taget 1928, denk ik. Het is papa mama. Het ja. is papa mama. Drie foto's. Eén met haar man. Die inmiddels is overleden. Eén van haar ouders. Och är det för bilden? Det är en wat is dat voor het bilde? Het is mijn En een ja. derde ja. foto. Ja. Als jong meisje. En geen kleinkinderen. Nu hebben ze, zoals alle andere, opdrag met huis. En wat is Job en alles. Haar ex-man had kinderen, ja. Ja, die, die komen nooit op bezoek. Die hebben het te druk, zegt ze, met het huis en hun eigen leven. Oh ja, Lena houdt zo. Ze zegt: Ik ben alleen, ik heb het ja. zelf ook druk. Ja, ja. En nu komen de jongeren zo meteen van het uitzendbureau voor kleinkinderen. Hoe vindt u dat? Ja, dat vindt ze leuk, ze verheugt zich erop. Ja. Ze verheugt zich erop om te horen wat. Wat die jongeren allemaal doen, ja. en waar ze mee bezig zijn. Ze zijn eigen ding. Als je alleen met generatiegenoten omgaat, dan ja. Ja, word je niet wijzer. Dus ze is blij ja. met het. Contact. Te spraken, de man, de <laughs> ja, ze hoort dan ook weer wat in is, wat, wat voor taalgebruik in is. Ja. Er wordt geprobeerd om de koekjes van de tafel af te krijgen, maar het is heel moeilijk, omdat ze blijven plakken. Met een mesje, de kleinkinderen van het uitzendbureau bakken koekjes. Ze worden heel voorzichtig van de tafel afgehaald, plakt allemaal een beetje. Als je dit vergelijkt met andere werken, wat, wat vind je hier dan van? Ze je vrienden die kranten uitdelen en dit is veel beter. Ja, als is nog hit och besukken derasmoor en Veel jongeren bezoeken niet hun eigen grootouders. Omdat ze het te, te ja. druk hebben in het weekend. Ze willen met hun eigen vrienden zijn. Ja, en ze vinden het saai om bij hun eigen grootouders. Te zijn. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Dick de Hark. Er moet meer duidelijkheid komen over hoe de WOZ-waarde van een huis wordt vastgesteld. Staatssecretaris Wekers zegt in de Telegraaf dat de bepaling van de waarde nu voor veel huizenbezitters abracadabra is. En daarom moet hij makkelijker te vergelijken worden met andere huizen. Dagblad Trouw opent dags na Kerst met een somber bericht voor mensen die via APG pensioen uitbetaald krijgen. APG is de uitvoerder van onder meer ABP en het pensioenfonds voor de bouw. In een gesprek met de krant zegt de financiële directeur... dat hij verwacht dat de pensioenen met 5 tot 10 procent gekort zullen worden. Hij verwacht dat ook andere fondsen komend jaar tot korting zullen besluiten. Veel fondsen hebben moeite weer aan de vereiste dekkingsgraad te komen. Tegenzittende beleggingen spelen maar een bijrol... de oplopende levensverwachting en vooral de lage rentestand... zijn de voornaamste oorzaken. In Londen worden 11 mensen vastgehouden... in verband met de steekpartij op Oxford Street. Dat meldt Sky News. Gisteren werd aan het begin van de middag een jongen van 18 doodgestoken... terwijl... Duizend de mensen in de drukke straat aan het winkelen waren. In de Tweede Kamer wordt gepleit voor grote vuurwerkshows... tijdens Ouder Nieuws, schrijft het AD. CDA, Partij van de Arbeid, SGP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren... denken dat particulieren dan zelf minder vuurwerk af zullen steken... Een de vuurwerkhandelaar denkt niet dat het zoden aan de dijk zal zetten. Want het leeuwendeel van de mensen die naar zo'n show zouden gaan... zou zelf toch geen vuurwerk afsteken. De stichting Consumenten en Veiligheid komt trouwens nog met een tip. Let bij het afsteken van vuurwerk ook op wat de buren aan het doen zijn. Veel ongelukken gebeuren niet met eigen vuurwerk... maar met dat van een ander. En dan maar hopen dat het vuurwerk niet komt uit de folde... die een Belgisch bedrijf in het zuiden van Limburg heeft verspreid. Die staat vol met nitraatklappers, vlinders, bolpijlen... en ander spul dat in Nederland verboden is. Op de site van de Limburgse Omroep L1 roept de politie mensen op... gekocht vuurwerk terug naar België te brengen. Zaterdagavond ging het nog mis tijdens het eindfeest... van Series Request in Leiden. Een man van 23 jaar raakte gewond door een vuurwerkbom. In gesprek met Omroep West vertelt hij wat er gebeurde. En toen uh, uiteindelijk zag ik mensen wegrennen en hoorde ik een hele harde knal. En uh, piepte mijn oren en bleek dat er uh, ja, toch wel, uh, ik weet wel zeker dat het illegaal vuurwerk is, dat dat tussen mijn voeten is gekomen. Toen dacht ik nog van nou uh, uh, snel weglopen. En uiteindelijk merkte ik ook dat ik minder, uh, minder goed kon lopen. Toen zag ik ook inderdaad veel uh, beide schoenen zijn gebarsten. Hij liep eerste en tweede graad brandwonden en een gehoorbeschadiging op. Het gaat naar omstandigheden, redelijk met de man. Het zijn vooral Duitse euromunten in de Nederlandse portemonnee... Ik bleek gisteren uit onderzoek van een website. Uh, die website die heet... Ja. De redactie. De redactie BE de redactie van de, de VRT is dat juist meldt dat in de redactie BE meldt dat in België ruim de helft van de eurobiljetten in Frans is. Daar, daarna komt, daar komen Duits en Nederlands papiergeld het meest voor. Belgische biljetten staan pas op de vierde plaats. Meer is te vinden op de site van het onderzoek die het onderzoek gedaan heeft eurobilltracker.com. De Tweede Kamer is in meerderheid enthousiast over de kerstreden van de koningin. Telegraaf heeft een rondje gebeld met verschillende kamerleden... en die leggen de oproep voor meer duurzaamheid allemaal op hun manier uit. De regeringspartijen zien er een basis voor nieuw economische groei in. De oppositie hoorde vooral een afwijzing van het beleid van het huidige kabinet. Het AD heeft uitgezet, uitgezocht hoe het zit met de duurzaamheid van het Koninklijk Huis. kroondomein, Het Loo blijkt het duurzaamste bos van Nederland te omvatten. Koningin had op en rond Paleishuis ten Bos graag zonnepanelen geplaatst. Maar de regels rond een rijksmonument zijn streng. In het Nederlands Dagblad pleit psycholoog Gerard Weijden voor een terugkeer van het gezag op school. In het onderwijs komen veel burn-outs voor. Er zijn geregeld incidenten met ouders die verhaal komen halen als hun oogappel een slecht cijfer of straf heeft gekregen. De directeur van de protestants-christelijke besturenraad roept ouders op niet te snel te oordelen over de school. En het AD blikt alvast vooruit op de jaarlijkse oliebollentest die morgen in de krant staat. De conclusie is in ieder geval dat de oliebol beter is dan ooit eerder gemeente. Het AD begon in 1993 met de oliebollentest. Op pagina 7 staat en de winnaar is... ...puntje, puntje, puntje... De klant, dat is de kop dus in het AD. Goeie oliebollen dus dit jaar. Straks na 8 uur hebben wij veel meer nieuws over Nigeria. Maar ook over het incident in Utrecht van kerstavond. Die voetballer die ten onrechte werd gearresteerd. Mevrouw de voorzitter, een debat. Vanavond het jaarlijkse presentatorendebat in NOS met het oog op morgen. Voorzitter. Zeven presentatoren van het oog nemen het jaar door met twee prominente gasten. Een grote schoonmaak, die spons erover. SP-voorman Emiel Roemer en schrijfster Connie Palmen. Aan de orde is. Het presentatorendebat in het oog. Vanavond tussen 11 en 12. Nou, dan krijgt u debat. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.